Ter Apel wil het asielzoekerscentrum sluiten als er niet meer politie bij komt om de veiligheid van de bewoners te garanderen. Er zijn altijd problemen met het AZC. Zo zijn er veel winkeldiefstallen en inbraken in de Groningse Plaats. Deze week belaagde een groep jonge asielzoekers een bus. Ze werden geweigerd omdat ze volgens vervoerbedrijf Qbus met z'n vieren op één kaartje wilden reizen. Er zijn nu plannen voor een aparte pendelbus.